Het NOS-journaal. Gerald Thomassen. Goedemiddag. Nederlanders in geheime Britse operatie uit Libië gehaald. Turkse oud-premier Erbakan overleden. En kunstenaarsprotest in het Rijksmuseum. Het weer in het noorden plaatselijk nog mist. Verder zwaar bewolkt en op veel plaatsen regen. Vooral in een strook van Noord-Holland naar Limburg regent het langdurig.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 De VN-veiligheidsraad nam vannacht een harde resolutie aan tegen de Libische leider Gaddafi. Er mogen geen wapens meer worden geleverd aan Libië, banktegoeden van het regime worden bevroren en Gaddafi en zijn naasten mogen niet meer reizen. Dick Leurdijk, VN-specialist bij Instituut Klingendaal. Meneer Leurdijk, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat Gaddafi hiervan merken? Eh, nou ja, eh, dat zullen we moeten afwachten. Eh, het lijkt me op voorhand eerlijk gezegd eh, niet dat hij erg onder de indruk zal zijn van eh, deze resolutie. Eh, ik verwacht eigenlijk wel een reactie in de zin van... Eh, ach, zo'n fotje papier, dat kan ik ook voor andere doeleinden gebruiken. Mm -hmm. En eh, eh, ja, het hangt erg af van, van het verder verloop van de situatie in Libië... om te kunnen bepalen wat dit, het effect van deze resolutie zal zijn. Omdat al die maatregelen natuurlijk van de Veiligheidsraad die nu in deze resolutie zijn opgenomen nog een vertaling moeten vinden in, in, zeg maar in de opstelling van de afzonderlijke lidstaten van de VN. En daar is toch vaak nog wel enige tijd mee gemoeid. Had u, had u überhaupt verwacht dat de VN met zo'n resolutie zou komen? Hij gaat ja, best ver. Ja. Dit lag eigenlijk wel in de, in, de, in de reden. Wat mij wel opvalt is dat deze resolutie niet voorziet in een olie-embargo. Uh, mm -hmm. We praten dus nu over een wapenembargo, een reisverbod en een bevriezing van, van de goeden. En bovendien, wat ik ook heel interessant vind, is dat uh, zowel de Russen als de Chinezen niet alleen met deze resolutie hebben ingestemd. Maar dus ook hebben ingestemd met een doorverwijzing van de situatie in Libië uh, naar het internationaal strafhof. En dat betekent dat, dat Gaddafi op termijn dus ook wel eens in een, een, een, een, een soortgelijke situatie terecht zou kunnen komen... als president Bashir van Soudan, mm -hmm. zodra het internationaal strafhof een internationaal arrestatiebevel zou uitvaardigen. Verwacht u dat het zover zal komen? Um, ja, nou in ieder geval uh, sinds het aannemen van die eerste persverklaring van de Veiligheidsraad eerder deze week, afgelopen dinsdag, he, uh, zit de Veiligheidsraad heel nadrukkelijk op het spoor van een opening maken in de richting van dat strafhof. Dus als het aan de Veiligheidsraad ligt, inclusief China en Rusland, ja dan is dat absoluut wel de intentie en dat hangt dus nu af van de opstelling van de openbare aanklager in hoeverre hij deze aanbeveling van de Veiligheidsraad gaat uh, overnemen. Mm -hmm. Stel nou dat Gaddafi wil vluchten, kan hij nog ergens onderdak vinden? Ja, dat is heel integrerend om je dat te vragen. Ik kan me dat bijna niet voorstellen, hoewel je het natuurlijk eigenlijk nooit weet. Er zijn altijd wel landen waar die misschien uiteindelijk nog wel welkom is. Uh, ja, puur speculatie van mijn kant. Je zou kunnen denken aan een land als Zimbabwe. Hè? Ook een land dat zich toch een beetje ontwikkeld heeft als een paria van de internationale gemeenschap. Mm -hmm. en, en ja, misschien een land als Noord-Korea, waar die, waar die wellicht ook nog welkom zou zijn. Um, maar ja, dat dat, dat vind ik moeilijk om dat goed in te schatten. Meneer Leerdijk van het instituut Klingendaal. Dank u wel voor uw ja. toelichting.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 Een delegatie van de Europese Liberalen is dit weekend in Egypte om te praten met linkse oppositiepartijen. VVD-Europarlementariër Hans van Balen is voorzitter van de Liberale Internationale. Meneer Van Balen, u komt net uit een bespreking met premier Shafiq. Wat heeft u besproken met hem? Ik heb besproken met hem dat de, de grondwet uh, moet niet alleen veranderd worden, maar uh, ook de uh, kieswet. En verkiezingen in. Een paar maanden betekent dat de echte democraten niet georganiseerd zijn. En dat is of de oude partij van Mobarak nog een flinke vriend in de pap krijgt. Of kandidaten van de Boederschap, of kandidaten namens het leger. Dus er is tijd nodig. Ja, u zegt het al. Er is aangekondigd dat er binnen zes maanden vrije verkiezingen komen. Maar hoe reëel is dat nou eigenlijk? Vrije verkiezingen in nou, een land waar tientallen jaren een autoritair regime heeft geheerst? Die lijken ja. Zelfs met weinig of geen fraude, maar als kandidaten niet op de televisie zijn, niet in de krant, niet op de radio, als er niet een echte campagne is, uh, dan zullen dus die kandidaten het niet winnen en dan zijn het geen echte vrije verkiezingen. Er wordt nog steeds gedemonstreerd op het Tahrirplein. De betogers zijn niet tevreden met de huidige interimregering. Heeft u het daar ook over gehad met Shafiq? Ja, ik ben op het plein geweest. Ik heb mm -hmm. met jonge bloggers, dus de, de Facebook-generatie gesproken... die zijn allemaal. De revolutie wordt dadelijk gekidnapt. Uh, die wordt gepakt, gestolen. Uh, zoals dat ooit in Roemenië ook was. Ceaușescu weg, maar het bewindt niet weg. Mm -hmm. Mubarak hier weg, maar het bewindt niet weg. Dus die willen doordrukken. Langere overgangstijd... Echte vrijheid op radio en televisie. Uh, echte debatten en ook spreken met de militairen over de grondwet. Want de militairen niet voeren nu een dialoog. Ze zeggen eenzijdig: zo moet de grondwet worden aangepast. Zo moeten verkiezingen worden georganiseerd. Die willen zo snel mogelijk eruit. Maar de, de, de vrees van de betogers op het plein is, is eigenlijk terecht, zegt u? Uh, volstrekt terecht. Want mm -hmm. nogmaals, die betogers, ook de Facebook-generatie, dat was geen organisatie. Die zijn nu bezig zich te organiseren. In bewegingen, in uh, mensenrechtenclubs, om echt in je verkiezingen een rol te spelen, daar is tijd voor nodig. Dit is het NOS-journaal met Dizelo Thomassen. Eerste Kamervoorzitter Van der Linden noemt het geen ramp... als VVD, CDA en PVV geen meerderheid halen in de Eerste Kamer. Van der Linden, een CDA, reageerde in Buitenhof op uitspraken van premier Rutte. Die laat ze verwachten dat de bestuurbaarheid van het land in gevaar komt... als de drie partijen straks geen meerderheid halen. Van der Linden denkt dat dat wel mee zal vallen. Het kabinet moet in dat geval onderhandelen met de partijen in de Eerste Kamer... om zeker te zijn van steun voor wetsvoorstellen. We hebben een uitstekend voorbeeld gehad vlak voor het kerserses... toen het ging over de btw cultuur. En uh, dan gaat het niet alleen maar om, om dat bedrag... maar dan gaat het ook om de positie van de Senaat zelf. En daar heb je kunnen zien dat uh, juist uh, in zo'n situatie... de regering zich moet inspannen... om ook de Eerste Kamer uh, achter de plannen te krijgen. De Senaatvoorzitter zei verder dat de Eerste Kamer nooit zal toestaan... dat er een impasse ontstaat waardoor Belgische toestanden dreigen. In Turkije is oud-premier Erbakan overleden. En dat is groot nieuws in het land. Correspondent Bram Vermeulen. Bram, uh, wie was hij? Net meteen nou, Erbakan. is een groot symbool voor de Turkse politiek. Symbool van vooral islamitische, religieus georiënteerde politiek. Hij werd in uh, 1996 de eerste gelovige moslim die de macht kreeg in Turkije. De eerste in een land waar islam en politiek juist volgens de grondwet strikt gescheiden moeten blijven. Hij was bijvoorbeeld voorstander van religieus onderwijs in Turkije en hij wilde nauwere banden met Arabische landen. Een band die Turkije vanwege zijn nauwe vriendschap met Amerika toe, Europa bewust juist had verwaarloosd. Erbakan wilde eigenlijk de Turken eraan herinneren dat ze trots mogen zijn gewoon moslims te zijn. Uh, had hij succes? Nee, in het geheel niet. Uh, hij is uiteindelijk uh, niet meer dan een jaar premier uh, geweest in Turkije en toen werd hij verdreven door het Turkse leger, uit de macht uh, gestoten, uh, omdat het leger zichzelf nog altijd ziet als de bewaker van de seculiere grondwet, dat seculiere karakter van uh, de Turkse staat en Erbakan zou daar een groot gevaar voor zijn. Uh, zijn partij werd ook verboden. Hij mocht zelf vijf jaar lang niet meer aan de politiek deelnemen. En hij mislukte niet alleen in zijn missie die islamitische politiek te bedrijven in Turkije, maar bijvoorbeeld ook bij het aanhalen van de banden met het Midden-Oosten. Hij is bijvoorbeeld ...in de tijd nog wel eens op bezoek gegaan bij Gaddafi, waar we vandaag zoveel over hebben... Mm -hmm. ...en kreeg daar onmiddellijk de wind van voren omdat hij de Koerden thuis zo slecht zou behandelen. Dus zelfs in het Midden-Oosten zagen de, uh, ze de Turken toen nog gewoon al een verlengstuk van het Westen... ...en ook al was Erbakan een gelovige man in het Midden-Oosten, zagen ze hem niet als een moslim zoals zij. Maar er was veel kritiek dus op hem. Wat heeft hij dan betekend voor het huidige Turkije? Toch heel veel. Uh, de huidige regeringspartij van Turkije, de AK-partij van premier Erdogan, die is voortgekomen uit de partij van Erdogan. Uh, de huidige premier Erdogan is even gelovig als hij, heeft net als hij een vrouw met een hoofddoek. Maar hij heeft het in zijn politiek over een heel andere boeg gegooid. In plaats van islamitische politiek, die is afgekeerd van het Westen, afgekeerd van Europa is de huidige regeringspartij van Erdogan juist heel pro-Europees geworden... en gebruiken ze juist de eisen tot democratisering van Turkije... dat Europa wil om meer vrijheden voor gelovige moslims in Turkije te krijgen. Zij beschrijven zich eigenlijk als het CDA van Turkije. Conservatief, maar zonder de radicale taal van Erbakan. En het feit dat die AK-partij nu al negen jaar Turkije regeert... laat misschien toch zien dat het Turkije sinds de tijd van Erbakan... Is veranderd. Correspondent Bram Vermeulen.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 In het Rijksmuseum in Amsterdam voeren honderden kunstenaars... een ludieke actie tegen het kabinetsbeleid. Ze kopen een kaartje en willen pas tegen sluitingstijd weer naar buiten gaan. Het is de bedoeling dat 650 kunstenaars en kunstliefhebbers meedoen. En dat het maximum aantal bezoekers dat is toegestaan. Daardoor zouden andere mensen, zoals toeristen, het Rijksmuseum niet in kunnen. Vandaag is de laatste dag van de Krokusvakantie. De kunstenaars zeggen dat ze teleurgesteld zijn in het kabinet... omdat kunst door een btw-verhoging per 1 januari flink duurder is geworden... Ze verkochten al minder door de financiële crisis. Sport. Sebastian Langeveld won gisteren de Omloop het Nieuwsblad. En een uur geleden is de Rabo-renner alweer gestart in de koers Kuurne-Brussel-Kuurne. Gio Lippens speelt de Raboploeg vandaag een andere troef uit. Ik denk het haast wel, want ik denk dat Sebastiaan Langeveld toch wel kampt met de naweeën van die inspanning van gisteren. Een lange ontsnapping, 54 kilometer gezelschap gekregen van Juan Antonio Fletcher. En dan uiteindelijk in een sprint, die eigenlijk ook helemaal geen sprint meer was. Want beide mannen waren steen kapot. Dan toch die koers winnen. Dat zijn toch de mooie dingen in het wielrennen. Dus hij zal niet worden uitgespeeld. Ik denk dat Rabobank de troef van Lars Boom gaat spelen. Boom die gisteren gemakkelijk meeging. Ik sprak hem vanmorgen nog even bij de start. En die toen ook zei... van af en toe ging het wel heel erg gemakkelijk... en had ik over. Maar ja, af en toe kon hij ook... het tempo niet volgen. Onder andere van... Juan Antonio Flecha. Dit is dus... een koers mogelijk voor Lars Bomen. Er zijn natuurlijk veel favorieten. De winnaar van vorig jaar... Bobby Traxel, die is er ook weer bij. Die zegevierde toen onder... erbarmelijke omstandigheden. 26... coureurs slechts kwamen toen aan de... finish. En hij was de sterkste... van allemaal. Hij rijdt nu voor een... andere ploeg. Hij rijdt voor landbouwkrediet... niet meer voor vakantie. En dat betekent... dat Bobby Traxel, normaal gesproken de winnaar die uh, het jaar ervoor wint... die rijdt met het nummer 1. Maar in dit geval rijdt zijn ploeg met het rug nummer 1. Stijn de Volder is de man met het nummer 1. En dat betekent dat uh, Bobby Traxel met het rug nummer 213 van start gaat... als winnaar van vorig jaar. Dat is toch een beetje een raar gezicht. Maar goed, Traxel is erbij. En verder kijken we naar Tom Bonen, grote favoriet. André Greipel, sprinter. Duitser is dat Filippo uh, Pozzato, Leif Horsten, dat soort mannen. En Tyler Ferrar. Want Ferrar is wel de grote favoriet hier. Hij is de beste de beste sprinter misschien wel van allemaal op dit moment. Dus hij zou het mogelijk hier kunnen gaan afmaken... als ze hier rond een uur of vijf gaan finishen. Het is Super Sunday in de Eredivisie... met vanmiddag drie topwedstrijden. Te beginnen met de topper PSV-Ajax in Eindhoven. Ronald van der Geer. Ajax moet winnen. PSV zal die voorsprong van vijf punten... toch minimaal intact willen houden. Wat verwacht je? Ik uh, moet je wel eerlijk zeggen dat ik niet bij die wedstrijd zit... Uh, ik zit bij AZ Twente, maar ik, uh, ik heb dus eigenlijk helemaal niet zo heel erg nagedacht over die wedstrijd tussen PSV en Ajax. Wat ik je over AZ Twente kan vertellen is dat er uh, twee ploegen zijn die uh, ja, kunnen stijgen op de ranglijst. Twente zal kijken naar die topwedstrijd tussen PSV en Ajax. Misschien wel hopen op een overwinning van Ajax, waardoor Twente bij een eventuele overwinning uh, kop, uh, de, de ranglijst kan gaan aanvoeren. Koploper mm -hmm. dus kan worden. En AZ kan eventueel bij een overwinning over het uh, gisteren verloren ADO Den Haag heen gaan. Dus... Dat is uh, wat er hier op het spel staat. Ja, En verder bij PSV Ajax, als je daar dan ook nog iets over uh, zou willen weten. Graag. Uh, PSV en Ajax hebben allebei natuurlijk een, uh, een, een zware Europese week achter de rug. Het, uh, het, de PSV heeft een beetje moeite met scoren. Het is wel een ploeg die dominant kan spelen. Uh, zeker in, uh, in eigen huis. Maar Ajax is, uh, is groeiende. Het zal een wedstrijd zijn waarin de ploegen zeer aan elkaar gewaagd zullen zijn. Met, uh, met fitte selecties. Dus wat dat betreft zijn er, zijn er weinig problemen om een, om een mooie voetbalmiddag tegemoet te treden. Mm -hmm. Hebben we nog Feyenoord tegen Groningen. Daar kan je vast ook wel wat over vertellen. Groot verschil in de stand tussen die Twee clubs, Feyenoord zat veertiende, Groningen vierde. Krijgt maar Groningen, Groningen... Het dus ook makkelijker? Nou, Groningen heeft iets goed te maken. Hij heeft vorige week uh, een zware nederlaag geleden. En ja, gek genoeg doet de, de, de, de, noord, de ploeg uit het noorden... het altijd wel aardig in, uh, in de Rotterdamse Kuip. En Feyenoord, het, het, het grappige is eigenlijk... Dat, dat Feyenoord een heel goed gevoel over heeft gehouden... aan de laatste wedstrijden. Hoewel, ja, er worden wel wat punten gehaald. Maar echt, overwinning, over, op overwinning komt er niet. Dus uh, ja, het, het Feyenoord is groeiende. Het, het, het, het, het spel wordt wat beter. Ja, en Groningen zal iets, uh, iets goed willen maken. En tegenwoordig is het zo dat ploegen niet meer naar de Kuip komen met uh, uh, zeg maar de staart tussen de benen. Dus wat dat betreft zal dat ook een hele open wedstrijd worden... waarin Feyenoord het lastig krijgt en Groningen eigenlijk de ploeg is... die normaal gesproken de ploeg in vorm genoemd mag worden. De hoofdpunten van het nieuws. Zeven Nederlanders in geheime Britse operatie uit Libië gehaald. Turkse oud-premier Erbakan overleden... en kunstenaarsprotest in het Rijksmuseum. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. De high end up hier over de tennis. Ja, dit is een goed spel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij het tweede uur van de perstribune... met als hoofdgast schaatscoach Ingrid Paul. Op ons antwoordapparaat de vraag over de revoluties in Noord-Afrika. Waarom kwamen die ontwikkelingen voor het grote publiek als een verrassing... Wielercommentator Martin Ducro over de verwachtingen voor het nieuwe wielerseizoen zonder de oortjes. En u kunt reageren op onze website deperstribune.nl. Onder meer op de stelling dit uur. De schaatsport in Nederland kan zonder Sven Kramer. Kan misschien wel gemakkelijker zonder Sven Kramer. Daar ga ik straks ook over praten natuurlijk met Ingrid Pal. Ingrid, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welkom. Zomaar even een vrije middag. Ja, lekker. Ja? ja, Want je pendelt he, tussen Stavanger, Noorwegen en uh, laten we zeggen, de buurt van Heerenveen. Ja, Heerenveen zelf. Wat doe je in Stavanger? In Stavanger ben ik betrokken bij het opzetten van het uh, schaatsproject. Zeg maar, het schaatsen moet daar van de grond getrokken worden. Ze hebben daar een nieuwe baan gebouwd, wist ik... Uh, zelf uh, eigenlijk ook niet tot uh, afgelopen juli, toen ze me benaderen of ik daar uh, aan mee wilde werken. En daar hebben ze een prachtige schaatsbaan. Ze hebben hele enthousiaste mensen, ze hebben sportscholen, ze hebben clubs. Maar ze hebben geen structuur om, uh, om de schaatsport echt uh, omhoog te brengen. En ja. daar, uh, daar ben ik voor aangenomen. Nou, kunnen we straks uitgebreid over doorgaan. En wat doe je dan in de buurt van Heerenveen? In uh, Heerenveen ben ik uh, een arts. En dan ben ik uh, werkzaam op de eerste hulp en dan... Uh, Behandel ik alles uh, wat daar binnenkomt. Oh, wat een veelzijdig uh, leven, zal ik maar zeggen. Ja, dus dus uh, een vliegtuig in vliegtuig uit. Ja, twee keer in de maand. Okay. En het is een uurtje vliegen. Dus dat is korter dan van Heerenveen naar Amsterdam rijden. Kijk, het, klinkt, het klinkt als stavanger dat je dan naar End van Huis bent. Ja, maar dat valt dus reuze mee. Nee, het lijkt ver, maar ja. het is dichtbij. En als je denkt, Ingrid Paul, waar kennen we die ook alweer van? Die was toch ook uh, allround schaatsenrijdster? Ja, zeker. In uh, 1987 vierde op bijvoorbeeld... Uh, uh, welke afstanden? Uh, heb je daar alle, alle vierde afstanden gereden? NK? Oh, ja, nou, natuurlijk. Ja, ja, ja. En op NK's deed ik veel en, mee. Hè. Tussen, en marathons? Uh, ja, marathons ook. Ja. Uh, zeker in de jaren tachtig. Toen via de marathon kwam ik weer in het lange baanschaatsen terecht. Dus ik heb, uh, ja, ik heb alles wel meegedaan. Ja, zelfs uh, Calgary. De Spelen van 1988. Daar werd je veertiende <laughs> op de vijf kilometer. Een schitterend plaatje vanuit een van die molens daar aan de boorden van de Rottenmeren. Schitterend weer. Prachtig ijs, ijs dus voor de glijers. En dan op 100 kilometer, hier is de winnares bij de dames. Evenals bij het Nederlands kampioenschap in Giethoorn, wint hier Ingrid Paul. Tweede wet Lilian van Tol en derde Betty Westerveld. Maar Ingrid Paul die vond het heel aardig vandaag. Heel. Dus, uh, in het begin al hè, hele grote koppen nooit meegemaakt. Er meegemaakt. Zo zoveel mensen te rijden, dus ik had echt mijn dames in. 23 jaar geleden. Ja, dat was geen ja. speler, trouwens. Dit was geen ja, Calgary, maar. Nee, nou, dit was de Rotmerentocht. Ja. Dat was een prachtige wedstrijd over 100 kilometer. En uh, ik ben opgegroeid aan de Rotten, Dus het was een thuiswedstrijd. Dat was, uh, ja, was prachtig. Ik voelde me ook berensterk daardoor. Ik wist eigenlijk. S'morgens al dat ik daar wel uh, ging winnen. Ja, ja. Oh, dat weet ja. je, soms al bij het opstaan, zo ongeveer? Ja, ja ik voelde me goed. En ik ging met mijn fietsje erheen en ik denk, nou, dit, uh, dit wordt mijn dag. Weet maar ja, wel 100 kilometer, goede dag. Ja, maar als je in Forb bent, dan uh, is dat zo voorbij. Ja, ik had het vanochtend ja. even. Uh, vroegen de collega's van uh, het programma van de ochtend, OVT. Uh, de, wie is je gast? Toen zei ik Ingrid Paul. Oh, zijn ze. vraag nou is: hoe kan het nou dat iemand die uh, heel goed op de marathon is. soms he helemaal niet kan uitblinken op een veel kortere afstand, namelijk de vijf kilometer? ja, het is, het is een ander soort schaatsen. Kijk, in de marathon ga je in een groep en je kan demoneren wanneer jij je goed voelt. Als je niet zo goed voelt, dan blijf je nog even hangen. Het is een uh, heel ander soort race. Bij een lange baanwedstrijd sta je aan de lijn. Je gaat starten op dat moment en vanaf dat moment moet je precies de goede uh, ritme pakken, de goede snelheid schaatsen om de juiste wedstrijd te rijden. Het is uh, het is, het is moeilijker, een lange baanwedstrijd. Ja, maar de, en de, die verzuring die dan optreedt, hè, dat is merkwaardig. Want je kan dus 100 kilometer schaatsen. Ja, wel, ik wil zeggen ja. zonder problemen, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar je kan wel zo'n rit volbrengen. En op die 5 kilometer heb je die ja. ernstige verzuring. Ja, maar hoe langer je gaat, hè, hoe langer je schaatst, hoe meer... Uh duur werk het ja. eigenlijk is, hoe minder echt zuur er in je benen zit. Kijk, op een lange wedstrijd, een lange marathon, dan raak je eigenlijk leeg. En degene die nog het over hebt, kan op het eind nog winnen. En op een kortere wedstrijd, en eigenlijk alles gaat, we zijn naar kort en zijn krachtig. Ja, daar raken mensen vol. De benen raken vol van het zuur. En je kan niet meer bewegen. Het is, het is echt anders. En daar kom je niet meer doorheen, hè? Dan moet je echt ja. uh, uh, uiteindelijk uh, je moet de rit zien te volbrengen... en dan maar zien op ja. adem te komen ja. en bij te komen. Ja, degene die daar het best mee kan rijden... want iedereen heeft zere poten, ja. hè? Iedereen heeft zere poten. Op uh, halverwege 10 kilometer, ook Bob de Jong heeft zere benen. Maar wie het best kan kan blijven rijden, gewoon technisch. En dat, dat vergt heel veel uh, kracht en toch ook wel doorzetvermogen in je, in, je, in je kop. Ja, dat wordt de winnaar. Ja, want in je hoofd uh, roept alles natuurlijk ja, om stoppen. stoppen. Ja, dat is helemaal niet lekker. Nee. Het is echt uh, verschrikkelijk. En je ja. weet, je zit hier bord. je denkt, ik moet nog. Hoe, ja, en hoe je los kan... je dat psychisch op? Ja, ja dat, is, uh, dat is echt uh, mentale weerkracht. Hè. Dat is ja. mentale hardheid die je kan ontwikkelen. Ja, dat ja. kan de coach aan doen, langs de kant. Ah, langs de kant niet zoveel we meer door. doorgaan, doorgaans, ja. goede baan houden. Maar dat willen ze toch wel, hoor. Kijk, ja. Je, ja, je moet uh, gewoon bereid zijn om dat al uh, te gaan doen... voordat uh, de coach in de baan komt. Ja. Ja. We vragen altijd aan onze gasten, uh, noem je sportfragment van deze week. Waar zou je uitkomen? Ja, dat werd mij gisteren gevraagd. En toen was ik eigenlijk net terug uit uh, Noorwegen. En uh, op dat moment in Noorwegen is er een soort uh, Olympische Spelen aan de gang... Dat is een WK-ski, langlaufen oh. en uh, skihop, het uh, skispringen. En dat is een evenement, dat is uh, na Lille Lam, Lillehammer 94 weer een groot evenement. En daar, uh, daar was ik bij de eerste dag. En daar won uh, Marit Bjerge, een vrouw die ik uh, al tien jaar een beetje volg. Die won de gouden Medaille. Echt uh, met uh, toch wel het, uh, het juk of het, uh, het volk op haar nek, want dat moest wel gebeuren. En, uh, en ze deed het, dat was prachtig. Yeah yeah, cool. yeah, yeah, yeah. Oh, ja. Ik hoor een soort Theo Keumen, maar wat, wat is dit? Wat, gaat, wat vertellen ja, je, ze? Ja, maar Ze zeiden ook uh, voor de kongen, hè, de koning. Koning de koning was er ook bij. Het was echt, het volksvest is weer aan de gang. En dat, is, uh, dat werd eigenlijk... Uh, ja, en ik kwam terug in Nederland donderdagavond en er was eigenlijk weinig van te vinden. Ja, we en weten hier niet van hoor. Een wereldfeest. Ja, ja, ja wat eigenaardig ja maar goed de schaats is ons feest en daar ja, denken die noorden misschien van nou, we, ja, dus we, we hebben daar niet meer de grote talenten voor dus. ja nee maar ik moest er aan denken want er was natuurlijk um, een, paar geleden, een paar weken geleden het WK Schaatsen In Calgary, in Canada. En toen werd er uh, verbaasd gereageerd dat er zo weinig aandacht aan besteed werd. Er werd alleen maar over hockey gepraat. Ja, ja inderdaad. Hockey, dat is dé sport in Canada. De wintersport. Hè. Dat is de sportcultuur. En in Nederland is het schaatsen. Hartstikke mooi voor ons natuurlijk. Maar in Noorwegen is het skiën. Ja, en zo heeft elk land natuurlijk zijn ja, eigen rol ja, uh, op dat uh, gedaan. Ja. De schaatssport in Nederland kan zonder Sven Kramer. Dat is de stemming waarop uh, u kunt, uh, kunt stemmen. Dus uh, ik wil ook dadelijk wel weten, Ingrid, ja. hoe jij daarover denkt. Ja, is goed. We gaan luisteren. Ergert u zich aan een bepaald programma op radio of tv? Of hebt u een vraag over bepaalde keuzes die in de media gemaakt worden? Neem dan contact op met Pax via perstribune.omroepax.nl of spreek in op ons antwoordapparaat 035-677-6001. Goeiedag, met Vera de Wel uit Nieuwegein. Um, in het nieuws ging het uh, twee weken geleden... alsmaar over Mubarak en over Egypte. En deze week horen we steeds over Gaddafi en uh, de onrust in Libië. Maar uh, voor die tijd hoorden we eigenlijk nooit daar iets over. Hebben de journalisten al die tijd zitten slapen? Of was er misschien uh, reden dat wij daar niet over uh, op de hoogte gehouden werden? Ik hoor het graag van jullie. Max Antwoordapparaat 035 677 6001. De vraag van Vera de Waal over de revoluties. Uh, voor haar kwam het als een redelijke verrassing. Zijn journalisten slaapkoppen? Rick Rensen, hoofdredacteur van de Wereldomroep. Goedemiddag Rick. Goedemiddag Govert. Om nou, de vraag maar op tafel te leggen. En wat denk jij? Nou, Ik denk niet dat we echt slaapkoppen zijn. Ik denk wel dat er iets aan de hand is wat uh, veel mensen niet helemaal in de gaten hebben. Uh, je hebt aan de ene kant, zeg maar, boven de radar... heb je uh, de kranten, wat ik vaak ook de oude media noem. Uh, radio, wat iedereen kan horen, televisie. Maar onder die radar is zich een heel nieuw fenomeen aan het ontwikkelen. En ik denk dat dat vooral uh, de lont in het kruidvat van het Midden-Oosten Dan denk gestart. je aan? Dan denk ik aan, uh, aan het uh, internet. Dan denk ik aan websites uh, als uh, Facebook. Dan denk ik aan uh, Twitter. Uh, en dat is in een razend tempo de afgelopen jaren opgekomen. Uh, en ik denk, uh, als je dat mixt met, een, uh, met een, een jeugd... die in dat soort landen zonder enige toekomst is... Uh, straatarm, uh, geen werk... Uh, een jeugd die nu via Facebook... Met elkaar in contact kan komen. Niet alleen binnen het land zelf, maar ook kan zien en horen en lezen. wat er in allerlei andere landen gebeurt. ja, dan kan die lont in het kruidvat ja. uh, ontvlammen. Maar opvallend is wel dat je over die Noord-Afrikaanse regio. niet zo gek veel hoorde. laat ik zeggen, in de oude, oude media. Hoe, hoe zat dat bij jouw club, bij de Wereldomroep? Nou, bij de Wereldomroep uh, hebben we uh, niet alleen de Nederlandstalige afdeling. maar hebben we ook een Arabische afdeling. Uh, een Arabische afdeling die uh, wordt bevolkt door mensen uit de regio zelf. zoals we ook een Latijns-Amerikaanse. Afrikaanse afdeling hebben, Chinese afdeling, een Afrikaanse afdeling... allemaal met mensen uit die regio zelf. Nou, in dit geval de Arabische afdeling. Uh, daar werken mensen uh, afkomstig uit Soedan, afkomstig uit Egypte... afkomstig uit Tunesië, afkomstig ook uit Libië. Dus die mensen weten heel goed wat daar gebeurt. Het punt is alleen dat die Arabische afdeling bericht uh, naar die regio toe... Uh, dus dat zijn berichten die uh, men in Nederland niet zo snel zal horen. Maar uh, aangezien uh, de, de, de, de nieuwsstromen, de berichtgeving in dat soort landen... buitengewoon worden gemanipuleerd door de, door de ja. aanwezige machthebbers... zoals in dit geval Gaddafi, is het heel belangrijk... dat zo'n Radio Nederland Wereldomroep op die regio uitzet, opdat de mensen op de hoogte zijn. Naast de mogelijkheden die ze hebben als Facebook, uh, Twitter, gaan ze maar door. dat ja, het gelijk een warm pleidooi voor het voortbestaan ja, van de wereld omroep. Natuurlijk, we hebben het, een he? grote toegevoegde ja. waarde. Begrijp het. Zeg, uh, als er heibel is... In in de wereld zie je voortdurend Hans-Jaap Melissen opduiken. Ja. Van de wereldomroep ja. staat er tussen haakjes ja. bij. Uh, wat is dat met hem? Uh, Hans-Jaap is in Nederland... een van de uh, uh, meest ervaren oorlogsverslaggevers die we hebben. Uh, Hans-Jaap is in dit soort gevallen ook vaak niet te stuiten. Uh, hij, hij gaat o, dus... Ook niet door de hoofdredacteur die zegt... dat wil ik niet, want de verzekering enzovoort. Uh, jawel, uh, daar luistert hij heel goed naar. Dat is de reden waarom hij nu nog in Benghazi zit en niet in Tripoli. Anders had hij nu al in Tripoli hmm. gezeten. De hoofdredacteur zegt... Uh, dit is, uh, Benghazi is veilig. Net zo goed als uh, de man die uh, gisteren is aangekomen. Onze Arabische verslaggever Mohamed uh, Abdurrahman. Ook aangekomen in, uh, in Benghazi. Maar ik wil voorlopig dat ze even niet verder gaan. Want de toestand uh, in, uh, in Tripoli is veel en veel te gevaarlijk. Hij gaat er naartoe. Uh, bericht uh, in het Nederlands en in het Engels. Stukken die ook weer vertaald worden voor de andere talen die de wereld om op rijk is. En vervolgens worden die vertaald dan wel ook weer over de hele wereld uitgezonden. Goed, ik dank je wel Rick Rensen. En ik hoop dat uh, Vera de Waal tevreden is met je antwoord. Dank je wel. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune. omroepmax.nl. Ingrid Paul uh, is hier te gast. Ingrid, je hoort uh, Rick Rensen van de Wereldomroep. Hij is de hoofdredacteur daar over uh, de dilemma's... Hè, die, uh, die op zijn bord liggen natuurlijk. Vol, volg jij uh, Stafanger of uh, als arts op de eerste hulp? Straks sta je uh, in de buurt van Heerenveen... in dit soort ontwikkelingen? Houdt het je bezig? Ja, je, je komt er niet onderuit natuurlijk. Nee. Hè? Het is uh, voortdurend op tv. En het, uh, het is wel... Uh... Ja, het is natuurlijk helemaal niet mooi, maar het is wel indrukwekkend. Het is wel fascinerend wat er allemaal gebeurt, vind ja. ik. He? Die uh, mensen, hoe die reageren en uh, hoe ze toch proberen aan iets vast te houden. Ja, ik vind het wel, uh, wel mooi. Als, als er iets gebeurt, he? je bent schaatscoach, zijn sporters daar ook mee bezig? Of zijn die echt bezig met het evenement uh, waar ze zich op focussen? Ja, natuurlijk. Kijk, Als jij op dat moment moet schaatsen, ben je daarmee bezig. Maar uh, dit, uh, dit weet iedereen natuurlijk. Ja, het is he? een soort, het soort val van de muur, maar dan ja, uh, op een andere ja. plaats. He? Ja, zeker. En uh, zeker, uh, wat net ook gezegd werd, met de sociale media en met internet... Uh, waar je ook zit, je hoort natuurlijk uh, van alles. Ja. Maarten Ducro, goedemiddag. Goedemiddag, ook. Maarten, uh, gisteren is uh, het wielerseizoen, zal ik maar zeggen... voor ons uh, kijkers en luisteraars uh, begonnen met de omloop Het Nieuwsblad... zonder de oortjes, de communicatiemogelijkheid... voor renners met hun ploegleiders. Hoe is dat bevallen? Uh, nou, die renners uh, en vooral de ploegleiders, uh, die doen er van alles aan om aan te tonen dat we een fantastische wedstrijd hebben gezien. Wat ook zo is, maar dat dat niets met de oortjes te maken heeft. En wat denk jij? Ja, ik denk dat dat wel degelijk met de oortjes te maken heeft. Uh, wat je ziet, is dat die renners onderling zelf dingen moeten regelen. En uh, de koers was nogal lastig. Slecht weer. Uh, onvoorziene omstandigheden. Uh, vermoeide benen waar je vroeger met oortjes nog wel eens een ploegmaat op kop kon zetten. En dat moesten die renners nu zelf beslissen. En je moet je voorstellen als je kapot zit en je heet Tom Bonen. En je denkt, Gilbert zit hier nog bij me. Uh, ik uh, ga eens even mijn mannen op kop zetten. Dat je dan gaat aarzelen. Dat zou vroeger de ploegleider meteen staande staandebeens beslissen voor je. En nu moet je het zelf doen. En die aarzeling... Zag je. Ja. Dat was waarneembaar. De menselijke geknot van wat zal ik doen. Mijn klein beetje energie wat ik nog over heb. Ga ik dat besteden of ja. niet. Nou, en dat heeft geleid tot uh, impulsieve dingen. Onder andere ja. Langeveld. Sebastian, ja, die won uiteindelijk. Ik weet niet of jij het verschil hebt kunnen waarnemen. Maar de kijker, ik zat bij de tv. Ik dacht nou, het is dat hij zijn hand opsteekt. Ja, ik heb hem achteraf gevraagd. Hij, hij wist het zelf niet zeker. Pas 30 meter voorbij de streep wist hij het zeker. Maar op dat moment denkt hij, ik haal een truc uit. Maar toch. En mijn geachte collega Mart Smeets noemde het geloof ik uh, de truthaar van een olifant, dat verschil. Nou, ja, dat vond ik niet zo netjes, maar het bracht wel goed in beeld. Maar het verschil zet hem erin, zijn inspiratie dat hij op meer dan 50 kilometer voor het einde is gaan aanvallen. Ja. En, en uh, jij wil reageren hierop? Uh, want jij kent sporters natuurlijk net als Maarten... want dat is ja. ook een oud sporter. Uh, van binnenuit als je je arm opsteekt, dan heb je gewonnen... Ja, ik vond het ook hartstikke mooi om te zien, dat, dat ten eerste. Maar toch voel je vaak toch zelf wel of je net voor ligt of niet, hoor. Ook als het He? twee centimeter is? Ja, twee, ja, twee, is twee heel erg klein. weinig. Maar uh, ja, wat Maarten ook zegt, hij heeft zo lang voorop gereden... dat het kon bijna niet anders dat hij moest winnen. Dus ik uh, ben ook blij dat hij gewonnen heeft. Ja, nou ja, ik dacht eerlijk gezegd toen die uh, oude Vos Fletcher erbij ja. kwam... Maarten gisteren, uh, daar ja. gaat Langeveld. Dat, uh, dat uh, hadden wij ook, dat idee. Uh, maar we kunnen natuurlijk niet in de benen van die renners kijken. En wat achteraf... Duidelijk werd, uh, ik geloof dat ze het in de politiek met de kennis van nu tegenwoordig noemen. Ja. Uh, achteraf kijk je terug. En toen werd duidelijk dat Fletcher met die inspanning over die laatste kasei ja. stroken. om die 30 seconden dicht te rijden op Langeveld. dat die, dat, dat eigenlijk zijn doodsteek ja. was. Ja. En dat kon je ook zien aan zijn demarage die hij nog deed op 6 kilometer voor het einde. Dat was echt het, het, Ze waren allebei dood. Ja, helemaal. Dat ja. was helemaal kapot. Wat hij zei, Ja, wat ik net ook zei. Kijk, die jongens waren dus leeg. Na nou ja, zo'n uh, zo rit, dan, uh, dan ben je gewoon leeg. Heb je, echt, je benen zijn niet opgeblazen maar je bent wel leeg. je kan ze bijna niet meer omdraaien. Nee. nee, maar dus, goed, uh, ja. hij weet, Langeveld... want hij die, die ziet natuurlijk dat de volgwagens er zo achter hem uh, weggaan... dat die Fletcher daar aankomt en toen ging hij inhouden. Zou dat nou net het verschil gemaakt hebben... dat hij die recuperatietijd uh, uh, benut heeft om die twee centimeter te pakken, Maarten? Kan dat nee, zo? Nee, nee wat, wat ik denk, en dat, ik heb hem daar zelf ook over gesproken... ik zat in hetzelfde hotel, dat hij die, die sprint had hij verkend... En hij wist ah. dat dat knikje erin zat, daar tikte ze elkaar ook het aan. Het ging een beetje omhoog, hè? Heel klein beetje. Ja, ja, maar hij verloor. Hij, was, hij lag achter. Hij begon de sprint als eerste en toen lag hij achter. En daar, in de laatste 50 meter, is de nieuwe Langeveld uh, geboren. Want die denkt, ja, dan ga ik hier weer als eeuwige bloft. Ja. En toen heeft hij een paar lenderrukken, zoals de Belgen, dat het zo mooi noemen, <laughs> verzonnen. Die had hij helemaal niet meer. Hij was kapot en ja. toch had hij ze nog. Ja. En dat maakt sport zo mooi. Dat heeft hij in de laatste 50 meter gedaan. En daarom kon hij ook niet meer kijken. Hij, hij zegt, ik heb echt de streep niet meer gezien. Ik heb maar wat gedaan. En toen deed ik mijn handen maar omhoog, maar dat was allemaal... Daar is die weer wielrenner geworden. Ja, weg met de oortjes ook vanmiddag weer bij Kurne, Brussel Kurne. Ja, nou ik even. Uh, ja? uh, het is natuurlijk heel mooi hè. Die Nederlanders die denken allemaal, die dukkrolijs tegen die oortjes. Ik ben tegen de maloten die in die oortjes al die rare dingen lopen te roepen. Ik denk dat als je een goede leiding geeft, een goede coach bent, dan ga je niet heel de dag in dat oortje lopen toeteren en loop je alleen maar de goede dingen te roepen. Dus we zullen toe moeten ja. naar een integratie van het oortjesgebruik. In het moderne vuurrennen. Maar wat je nu ziet door dat verbod, ja, een fantastische koers en heeft echt daarmee te maken. Hmm. Het is net als een goede regisseur bij de radio, zal ik maar zeggen, of bij de televisie. Exact hetzelfde. Leidinggevend in een bedrijf. Op het goede moment iets in het oor van een presentator fluisteren, Ingrid. Zo gaat dat. Ja, zo gaat het. Dank Klaas, je wel, maar jij hier niet gaat zitten, ja. <laughs> Dag. Veel plezier vanmiddag, Maarten Bicro, de wiedercombatator van de NOS. Ingrid, wij moeten toch even over een vervelende zaak hebben die jou uh, aanklijft. Hè? De, je bent acht maanden geschorst hè? in verband met een vermeende omkoopaffaire, moet ik het zo noemen? Ik heb een sanctie gekregen ja, tot op ja. 1 oktober. Omdat uh, jij betrokken zou zijn bij het bieden van geld aan een Poolse rijtster tijdens de Spelen van 2006... om Greta Smit te laten starten, op haar plek. Zeg ik het goed zo? Ja, er is heel veel over gepraat. Dat ik bij dingen betrokken ben geweest. En uh, daar heb ik ook eigenlijk niet heel veel zin in om daarop uh, in te gaan. Feit is dat uh, ik geen geld geboden heb. Feit is dat er misschien toch wel wat gebeurd is. De bolster zegt van wel, hè? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Die, toen in die documentaire. Ja, in die Tom documentaire Expressen. wel. Maar er is een uitgebreid onderzoek geweest door een commissie. En dat werd eigenlijk niet uh, teruggehaald. Dus het is een uh, vervelende kwestie. Waar ik echt onwijs helemaal niet blij mee ben natuurlijk. Nee. Maar ja, soms... Ja, wat mensen... Je weet niet wat mensen gaan zeggen. Je weet niet wat mensen gaan geloven. Er is heel veel gespeculeerd. Heel veel mensen hebben er iets over willen zeggen. En op een gegeven moment is er nog een conclusie gekomen... die voor mij natuurlijk nee. helemaal niet goed is. Maar ja... Dat is, een, uh, ja, dat, dat is een vervelende zaak. Ja, want ja. Jij, jij zet nu een schorsing uit. En die duurt nog. Je mag geloof ik tot 1 oktober nou, 2011 geen Nederlandse schaatserscoachen. Tot 1 oktober krijg ik geen accreditatie van ja. de uh, KNSB. Kijk, wat is de nuance wat je nu aanbrengt? Nou, oh, een accreditatie. Kijk, als je schaatsers begeleidt op het ijs... Niet, oh, nee, je mag wel nee, begeleiden, maar je mag niet op, mag deze, niet op deze, nee. de baan. Nee, nee, uh, nee ik mag die. niet op het ijs. Hoor. Nee, oh, dat is te groot. Nee, Maar kijk, op zich is dat nog niet zo erg voor mij. Waarom niet? omdat ik ook andere dingen wilde gaan doen dit jaar... en ook aan het doen ben, die hartstikke leuk zijn. Ja. Maar het is natuurlijk vervelend en niet fair... dat mijn naam er zo doorgeschaald ja. wordt. Kijk, en dat zit me nog steeds dwars. En uh, ja, wat ik daar verder uh, nog mee aan moet, dat, dat moet ik even goed maar, bedenken. Nou ja, wat, wat zou je er nog tegen kunnen ondernemen? Is er überhaupt nog iets te doen? Ja, kijk, je kan... Tenzij je het echte verhaal vertelt. Je weet dat ik een uh, uh, kort geding heb gehad... Ja. Nou, dat vond ik echt verschrikkelijk. Want mensen zeggen wat ze willen zeggen, mensen geloven wat ze willen geloven. Een rechter besluit wat die wil besluiten. Of het nu waar is of niet. Dus ik denk, het was helemaal niet, uh, niet goed. Ik heb ook verloren. Die zaak, hmm. hoe je het ook wil noemen, omdat zij vond: ik was geen lid van de KNSB, dus de KNSB kon eigenlijk doen wat ze wilde op dat moment. En zij vond het geen straf. Kijk, dus je bent op een gegeven moment overgeleverd aan zulke soort uh, instanties. En dan is maar de vraag wat ik er uiteindelijk beter van hoor om daarmee door te gaan. Dus, uh, en ook, nou ja, tenzij qua... je zegt: ik wil hoe dan ook dat, die, dat mijn naam gezuiverd wordt. Ja. ja. Want ik wil niet met, met die bitterheid of met, ja, je met die nooit... smaad blijven leven. Ja, maar ik weet in ieder geval dat ik niet dat geld heb geboden. En dat weten ook andere mensen hoor. Maar wist je wel dat er geboden werd? Er werd over gepraat. I iedereen praatte erover. Ja. En nu, zelfs uh, mensen van de KNSB zeggen dat bepaalde mensen over de tribune zijn geweest om geld op te halen. Kijk, iedereen wist dat er over gepraat werd. Ik wist ook dat er over gepraat werd. Maar ik was daar gewoon aan het coachen. Mm -hmm. En want jij wilde coach. heel graag Geta, natuurlijk ook ja, spelen hebben. Vijf kilometer. Ja, maar ik was niet de enige. Nee, logisch. Nee, natuurlijk niet. Heel Nederland wilde dat. En natuurlijk heb ik als coach ook met mensen gesproken of ze rijden of niet. Dat doe ik altijd. Dat gebeurt nu ook nog. Dat is helemaal niks mis mee. Maar het is gewoon zo uit zijn verband gerukt. En dat is uh, ontzettend jammer. Maar uh, ik. Uh, ik voel me daar op dit moment niet Maar dan moet over. ergens iemand weten dat, uh, dat die Poolse geld is geboden. En dat kan natuurlijk nooit een ondergeschikte iemand zijn van de KNSB. Wie zou er langs gegaan zijn? Kijk, er is ooit gezegd dat uh, de geldstromen niet duidelijk zijn geworden. En dat is, uh, dat is blijkbaar zo. Huh? Niet iedereen zegt wat ze denken, niet iedereen wil zeggen wat ze weten. Kijk, en zo gaat dat. Wie zou je liever niet meer daarover spreken in, in dit verband? Wie wil je daar in, in dit kader niet meer zien? Is dat een figuur als Abkrook die toen uh, da, da, daar weer boven stond? Boven nee, ik kan, uh, ik kan iedereen uh, goed aankijken. En ja. ik kom nog steeds op de baan. En ik heb uh, goede verhouding met heel veel mensen. En ik ben heel blij dat ik gewoon uh, hartstikke leuke dingen kan doen... in het schaatsen en eromheen. En uh, mijn tijd uh, komt wel weer, hoor. Okay. We hebben een uh, stelling op tafel liggen. Daar gaan we u over informeren.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 En zometeen uh, natuurlijk uh, de met de uitslag... en de reactie natuurlijk ook uh, van Ingrid Paul. Onze vliegende kiep weer in charge. Zul van der Wart. Govert, nou, we zijn nog steeds bij, bij Gerald Vaneburg in, in Eindhoven. Eigenlijk, uh, ja, hoe heet het eigenlijk? Best heet het hier, geloof ik, hè? Vrije tijdscentrum Best. Dat is een tennishal. En daar uh, ben je met je dochter samen en zij krijgt trainingsles. Van wie? Zij traint nu met uh, Rick... Vleeshouders en dat is een jongen die, die altijd met haar traint. Uh, ik heb nog een jongen die al, eigenlijk technisch heel veel met haar traint, Freddy Hemmers. En nu is ze met de trainer bezig om vooral release te spelen en zo. Freddy Hemmers is de, de zoon van de oude Fred Hemmers. Ja. Ja. ja. En dat tennis van je dochter dat gaat goed. Uh, ze speelt op een aardig leuk niveau, maar ze is pas 13. Ja, ze is nog erg jong, maar uh, ze speelt het wel op redelijk goed niveau is Leuk om er trots op te zijn als vader natuurlijk. Je hebt twee dochters, geloof ik. Hè? Wat, wat doet je andere dochter? Kan die ook zo goed tinnissen? Nou, die, die, die heeft wel heel lang gespeeld. Uh, die, dat is gewoon een redelijke speler, een vier'tje. En dat is gewoon goed. En die uh, studeert nou in Maastricht. En die doet uh, uh, rechten. Dus als ik er nodig heb, dan kan ze me over een aantal jaren helpen als het goed is. Op dit moment uh, nog een uurtje. Dan is de aftrap bij, uh, bij PSV Ajax, de, de klassieker van dit week. En daar ga jij niet heen? Nee. Ik ga niet naar de wedstrijd kijken. Uh, ik, uh, ik ben veel bezig met van alles en nog wat. En, uh, soms ga ik er wel heen, maar ik, deze wedstrijd ga ik niet. Waarom niet? Heb je niet meer zowel met het voetbal of ben je te druk met andere dingen? Nou, ik heb wel veel met voetbal. Voetbal blijft altijd wel iets waar ik verschrikkelijk veel van, van hou. Omdat ik het natuurlijk uh, al heel lang heb gedaan. En, en, en een van de mooiste dingen is in mijn leven. Maar er zijn ook nog zoveel andere dingen die heel erg mooi zijn. En dat probeer ik altijd goed in te delen. Ja, dat is nu onder andere de tennis, maar wat heb je nog meer? Nou ja, ik, ik, uh, ja ik, heb, ik heb sowieso regelmatig dat ik, uh, dat ik uh, uh, toch met spelers uh, uh, praat en kijk en jongens train. Dus ik heb, ik heb vrij veel te doen. Ik heb een hond waar ik toch veel, veel mee bezig ben. Ik heb uh, ja, alle dingen die er omheen komen, dat is gewoon eigenlijk bij iedere dag bezig. Wat voor jongens train je? Wat voor type spelers? Nou, er bellen wel eens spelers uh, van, van betaalde clubs en dan ga ik daar wel eens mee aan de gang. Zoals wat? Noem eens namen. Nee, ik noem namen. Nee, maar er zijn jongens uh, die, die gewoon af en toe vragen of ik, ik een met ze wil trainen. En dan doe ik dat. Individuele techniektraining? Ja, ja, ja individueel meestal. Ja, dat vind je leuk? Dat vind ik ook heel erg leuk. Ik vind het ook heel leuk om een helftal uh, te doen. Maar uh, op dit moment uh, vragen spelers nog wel eens aan of ik wat met ze wil doen. één op één. En uh, dat vind ik wel heel leuk. Zitten er daar jongens van PSV en AX bij? Er zitten ook wel wat jongetjes bij van PSV af en toe wat ik wil doen. Maar ook van andere clubs. Dat maakt het ook leuk, hè? Dingen doorgeven. Over je dochter te zeggen, ja, ze beweegt net zoals ik bewoog vroeger. Dat maakt het ook mooier. Wat jij hebt geleerd vroeger, dat het door te geven. Nou, ik heb wel geluk ermee, denk ik. Ze, ze beweegt gewoon heel makkelijk. En, en daar had ik ook geluk mee. En ik ben wel heel erg blij dat zij dat ook heeft. Dat maakt het een stuk makkelijker. Ja, Oud-voetballer, en PSV. Uh, ja, we kunnen wel vragen wie er gewint, Maar er zitten op dit moment heel veel verschillen, denk ik. Dus jij weet het ook niet, hè? of weet je het wel? Nee, ik denk dat sowieso een moeilijke wedstrijd wordt voor allebei. Uh, voor Ajax is het natuurlijk nog moeilijker, omdat er die verliezen haken af. Kijk, voor PSV is het een iets andere wedstrijd, omdat ook als zij zouden verliezen, zouden ze er nog bij staan. Kijk, ik denk dat dat wel, wel, wel, wel een hele belangrijke is in deze wedstrijd. Kijk, Ajax mag absoluut niet verliezen en PSV die mag natuurlijk ook niet verliezen. Maar die zouden, als ze zouden verliezen, geen, geen, geen abnormale achterstand krijgen in de competitie. Wat vind je in de situatie eigenlijk met Johan Kruijff? Bij Ajax, wat vind je ervan dat hij daar terugkeert? Ja, ik denk dat Johan uh, is natuurlijk gewoon een uh, voetbalder die de eerste klas Ik bedoel, als ik iemand een uh, bepaald niveau bij Ajax in kan, krijgen dan is hij dat. Klaar. Dat is gewoon zo. En ik vind het heel erg leuk. Ik, ik, uh, ik denk dat iemand uh, met zijn kwaliteiten ja, moet gewoon op voorveld rondlopen. En, en, en Ajax is daarvoor een uh, fantastische uitdaging natuurlijk. Ja, maar jij zou bij Ajax op de PSV ook nog wel aan de slag kunnen gaan als, als, als specialist. Ja, ik denk dat ik daar nog meer, als meer aan de gang zou kunnen gaan. Maar ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Dat dat, uh, op het moment dat ze dat zullen vragen, dan kan ik over nadenken. En op dit moment uh, uh, wil, ik, wil ik niet alleen maar individueel trainen. Want ik denk niet dat dat, uh, dat, dat het allerbelangrijkste alle voor mij is. Ik denk dat ik ook de kwaliteit wel heb om uh, redelijk een goede trainer te zijn. Dus daar heb ik, ook, daar, daar heb ik mijn ambities gewoon in. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Absoluut, maar ik heb, ik, heb, ik heb ook heel veel met het buitenland. Ik ben daar lang geweest en uh, ik heb in Nederland natuurlijk bij de top gespeeld. En, en AS, PSV dat is in Nederland gewoon het aller, allerhoogste. Nou ja, als je daar, daar niet kan werken, dan heb ik, dat heb ik in het verleden wel gemerkt, dan is het gewoon niet, niet makkelijk. En, en ik hou er wel van om op een bepaald niveau te werken, absoluut. Net zoals je dochter nu aan het doen is. Ja, ja ik probeer daar wel een hoog niveau in te krijgen in ieder geval. En, en of dat gaat, gaat lukken, dat weet ik niet. Maar uh, ik probeer dat in ieder geval wel. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik zie dat ze het talent heeft. Ja, dat heeft ze zeker. Dat is gewoon zo. Kijk, als je kampioen van Nederland wordt en je bent 12 jaar. dan heb je in ieder geval wel talent. Ik ben ook een boerendochter. <laughs> ben je ook een boerendochter? Graag ja, ja, gedaan. <laughs> Oké. Okay. We zitten even door Jules heen. We hebben het over Boer zoekt vrouw Tijdens de interessante ontmoeting van Jules met Gerald Varenburg in het. Paul, jij bent een boerendochter. Kijk je dus ook naar Boer zoekt vrouw? Ja, ik heb er wel wat van gezien. Ja, wat ja. vind je? Ja, ja, ja. Nou, ik vind het leuk om de mensen zo te zien, uh, okay. zien wonen, weet je, ja, op die natuurlijk. boerderijen. Maar uh, het is al wel een hele aparte, aparte show. Het is een hartstikke gewild programma, ook. <laughs> ja, omdat het een beetje het echte leven wordt geportenteerd. Natuurlijk. Het, uh, het is, het is het mooie, ja. zelfs de romantische kanten van de boerderie. Ja, in het stroom. We, ja. gaan, we gaan het verleden in. In Biddinghuizen kwamen gisteren heel veel L-stede-winnaars bij elkaar voor een actie van de Nierstichting sporthistoricus Jurrit van der Vooren. Uh, jij wil het hebben, uh, Jurrit, juist daarom over een, een oud-winnaar... van wie heel bijzondere geluidsfragmenten zijn opgedoken? Jazeker, er is heel veel bijzonder materiaal over de Elfstedentocht. Echt fantastisch materiaal. En uit die hele grote collectie heb ik een uh, radio-interview gevonden... van Koen de Koning, de winnaar van de Elfstedentocht in 1912, en 1917. Dus al bijna een eeuw geleden. En het is zelfs het enige geluid dat we hebben van de Koning. En een van de eerste Nederlandse sporthelden... Evert Garretsen was het, die in 1954 voor de VARA-radio... bij deze schaatslegende op bezoek ging, vlak voordat hij zou overlijden. Ja, en wat vertelde hij over die Elfstedentochten? Hij had heel interessant materiaal, met name over 1912. Want met Sjuert Zwierstra en Jan Verwerda reed hij op kop op het Slotenmeer En toen kwam er opeens iemand bij hun schaatsen. En het was een gids die zich aanbood. En de koning dacht van, weet je wat, ik begin even een gesprekje met hem. Ik zei, wat moet je hebben als je me gids? Nou, een leeuwhaar toe. Ze zei, in Rijksdaler is dat te veel? Ik zei, nee, helemaal niet. Ze is niks zei, nou, te veel. Ik zeg nou, ik draai mijn eigen om. Ik zeg tegen Ververdau en strak. Ik zei, betaalden jullie mee in de gids? Nee! Wij kennen de weg wel. <laughs> nee, zij kennen de weg wel. Uh, en, en de koning dan? Die kende de weg niet... want hij was niet uit Friesland afkomstig. Hij was ook de eerste niet-Friese winnaar van de Elfstedentocht. En hij dacht van, nou, dan betaal ik die riksdaalde zelf wel. Reed weg en kwam ook als eerste aan in Leeuwarden. daar was erg boos en diende een klacht in. Dat hoort bij Elfstedentochten. Klachten, ruzies, rellen. Rijden met een gids zou volgens hem tegen de regels zijn. Maar de koning werd vrijgesproken. Hij bleef echter woedend. En in 1917 heeft hij wraak genomen tijdens de volgende Elfstedentocht. Vlak voor de start liep hij naar Verwerda en zei, er kunnen vandaag twee dingen gebeuren. De koning komt aan ons nummer één, of je kunt een doodskist voor hem klaarmaken. Ja, en toen, en toen. Ja, laten we hem dat maar zelf zeggen. Ik ben er een keer tussenuit gegaan, en ik heb ze niet meer gezien. Ik heb 170 kilometer helemaal alleen gereden. 170 kilometer lang heeft een woedende de koning dus over het Friese ijs geschaatst. En heel bijzonder, daar bestaan filmbeelden van. Het zijn de alleroudste filmbeelden die er bestaan van de Elfstedentocht, 1917. En je kunt ze bekijken op de website van de Pestribune. Oh, wat leuk. Uh, had de koning nog een laatste boodschap? Zo bleek achteraf dus kort voor zijn dood. Ja, het was een half jaar voor zijn dood. En blijkbaar borrelde daarom opeens emoties bij hem los. En vond dat hij nog even iets moest zeggen tegen de Nederlandse jeugd. Bijzonder emotioneel. Doe wat je meest recht.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 En dat waren de laatste woorden van de Elfstedenwinnaar van 1912 en 1917. Dit complete interview, 20 minuten lang, is ook te beluisteren op de website van de Pestribune. En ook nog allemaal geschreven herinneringen van de koning aan zijn Elfstedentocht. Dus als je ervan houdt, van de tochten, ga even naar de website van ja, de Pestribune. Hartstikke leuk. Ja, want het zal er niet van komen dit jaar, een echte tocht. Hè? Het is nee. voorbij. Het was gisteren 25 ja? jaar geleden, Willem-Alexander. 1986, dat klopt. Ja, ik moest eraan denken. Even het van Wendt voor de tweede keer toen, hè. Ja. 85 en Ingrid. Zou ja. je eraan meedoen, denk je? Zou je er mee durven doen aan nou, zo'n tocht? Weet, de u, weet u, in 86 stond ik ook bij de start. En toen? Ik zou gaan starten, want ik had daarvoor de 100 kilometer gewonnen. De 60 kilometer, ik was de beste. En toen mocht ik meerijden, maar ik was geen lid. Zo. En toen kwam ik dus ochtends, ja, een uur of vijf, in die kooi, met mijn kaart. En toen mocht ik niet starten. En toen, uh, ik zei, ja, kom nou, ik ben de beste. En we hadden dat afgesproken en dit en dat. Ik mocht dan de Toer wel meerijden. Ja, maar ja, daar kom je niet voor als nee, wedstrijdrijder. Nee, dat heb ik ook gezegd. Ik ben, kom weer om te winnen. Toen ben ik naar huis gegaan. Achteraf had ik de Toer mee moeten rijden. Maar uh, toen kwam ik om te winnen. Ja, ja. jammer hè. Jezus. Ja, ja, ja gemist. Zo Even gaat het. Um, Ingrid, je kunt dus uit woede blijkbaar, zoals Koen de Koning, een wedstrijd winnen. Dat, als je zoveel woede in ja, jezelf hebt. Ja, heel veel is emotie hè. ja. ja. Maak je mensen ook bewust boos vlak voor de start dat je zegt... Uh, ik, ik zeg iets heel ergs en dan uh, vliegen ze de baan over? Nou, emotie heb je nodig, hè. Ja? Kijk, een, je, hebt, je hebt nooit een depressief iemand die een sportwedstrijd wint... He, er moet een bepaalde energie zijn. En dat kan woede zijn, dat kan uh, gewoon enthousiasme zijn, het willen. He. Dat moet je wel, uh, wel hebben. En dat kan je ook wel bij iemand oproepen. Ja, jij bent coach geweest van Jan Bos, die aan zijn laatste ronde bezig is. Ook, bij ja. Bij de Ik van heel veel mensen coach ja, geweest. Nou ja, nou ja, goed, Jochem Haag, Iets Posma, Steven Grota. Ik kan ze wel... Bob, uh, hè? Bob de Jong natuurlijk. Ja. Hij doet het goed, hè, Bob? Want ja. hij wint nog steeds die 10 kilometers. Bob die... Wat is dat toch? Bob houdt zo van schaatsen. Bob ja. is een schaatsrijder En ik heb ooit wel eens aan hem gevraagd. waarom ben je nou zo goed? Hè? Vroeg ik wel eens aan mensen. wat is nou jouw talent? Ik kan op alles schaatsen. Als je mijn houtjes geeft, dan win ik nog. En. Bob die heeft zo'n vaste slag. Die kan zo goed schaatsen. En die houdt ervan om maar die rondjes te rijden. Hè? En dat is een, uh, ja, een super talent. Voor maar ondertussen afstandig. tikken toch ook voor Bob de jaren door. En ja. hij blijft aan de top. Ja, maar dat is mooi met schaatsen. Hè? Schaatsen, je moet fysiek goed zijn. Je moet technisch goed zijn. Je moet mentaal goed zijn. En toch, die mentale kant die kan mm. je dus heel lang doorontwikkelen. Daardoor bleef Rintje ook wel eens bleef maar winnen. Ze vonden al lang dat hij uitgeschaald moest zijn. Fysiek was hij minder. Maar hij was in zijn kop nog zo sterk. En hij won nog steeds van de jongere gasten. Kijk, en Bob die ontwikkelt zich nog steeds. Ook mentaal. En daar, hij blijft gewoon uh, bovenaan. Staan. Zou er nog een rondje Olympische Spelen ook mee kunnen doen, denk je? Nou, als er niks met hem gebeurt, 2014. geen grote ongelukken. Uh, uh, ja, kijk, het is dus, uh, nu nog maar drie jaar. De tijd gaat, ja. uh, gaat snel, hè? Kijk, ja. dit jaar, uh, nou ja, ik weet niet wie er anders. Hij heeft natuurlijk hele goede kansen om uh, weer wereldkampioen te worden. Is die eerder geweest in Insel, hè? In 2005 vond hij ja. ook de 10 kilometer. En nu zal hij dat, uh, ja, je zegt. Het moet eerst nog gebeuren, met hem kan er ook wat gebeuren... maar hele goede kansen. nou Dan is het nog drie jaartjes, als die uh, gezond blijft en fit... dan uh, kan hij nog wel even door, wie, hoor. Wie vind jij nu het grote uh, allround talent in Nederland? Minus Sven Kramer? Nou, Nederland heeft heel veel goede schaatsers. Hè. Blokhuis is goed, Verweijen is goed... maar ook een jongen als Rotteveel. Toch hm. komen er altijd weer ja. uh, jonge gasten op. Nederland die heeft... Zoveel schaatsers. Dus er zit de geheid ook heel wat goeie tussen. Ja, echte echt, toppers. Misschien gaat het wel zo snel... dat de aflossingssnelheid ook hoger wordt hè? Met, die, met die jongens en meisjes. Je kunt niet zo lang meer aan de top blijven. Denk je? Nou, kijk. Nou, iedereen wist dus misschien dan. Dan ja, zijn de dames is weer andere Ja, nou, maar er zijn heel wat mensen die toch al lang een, uh, aan ja. de top, uh, top zijn. Hè? Dus, uh, en in Nederland de condities zijn zo goed. Je kan er nog wat geld mee verdienen. Het is een mooie levensstijl. Dus waarom zou je niet uh, toch wel lang doorgaan? Ja. Wat vind jij ervan dat Claudia Pech zijn weer teruggezind? Uh, Vrouwenpiloton. nadat ze uh, een tijdje geschorst is geweest van hoog, uh, vanwege de hoge bloedwaarde. Nou, ik vind het heel knap uh, wat ze gedaan heeft. Ja, niet dat ze gesjoemeld ge ge zou ja. hebben met bloedwaarden. Dat is nog steeds niet helemaal zeker. Ja. Of het nou wel of niet gebeurd is. Ze is twee jaar geschort. Ja. Dat heeft ze ja, gewoon uitgezeten. Toch wel blijven trainen. Ze begint weer en ze rijdt op hoog niveau mee. Dat zegt iets van Claudia. Die, die wil het dus heel graag. Wat de koning net ook zei. Hè. Zij wil dat graag. Doorgaan. Ja. En aan de andere kant lijkt het toch ook wel zien. Zeker op de lange afstanden. Dat het niveau niet uh, verpletterend is. We hebben natuurlijk Sablikova die gigantisch rijdt. Die rijdt dus ook 6,42, 10 seconden harder dan de rest. Maar Claudia die rijdt nu langzamer dat ze deed. Maar ze rijdt toch in de top vijf van de wereld mee. Ja. En, uh, maar we en moeten... vind je het ook wel weer een aanwinst dat ze terug is? Hoe kijk je daar tegenaan? Ik vind het goed als een goede atleet uh, natuurlijk uh, meedoen. Zij is een supergoede atleet. Kijk, het gaat er natuurlijk om de discussie. Ik dat je daarheen wil. Ze, uh, ze heeft doping ja. gebruikt. Maar dat is helemaal niet zeker dat ze het gebruikt heeft. Maar dan nog steeds heeft de strafverdorie uitgezeten. En dat uh, kijk eens in het wielrennen. Iedereen wordt weer met open armen verwelkomd. Uh, Tot de volgende uh, affaire. Ja, kijk. En het is nog helemaal niet zeker dat ze het gebruikt heeft ook. En uh, ik vind het toch wel... Uh, ja, toch wel ja, want je noemt, je noemt net Sablikova, de Tsjechische... Uh, uh, maar mooi afgetroefd bij het laatste wereldkampioenschap... door Irene Wüst. Ja, ze ja. is gevallen. Ja, maar uit vermoeidheid. Ja. Ze was helemaal op. Nee, nee, ze moest op beginnen. Kom nou. Ze had uh, drie kilometer gereden. Ja. Maar dat is ook heel interessant. Hè? Want ik kijk er natuurlijk ook een beetje van de zijlijn naar. Kijk, Irene die reed fantastisch. Nou, de eerste dag, je wist ook al aan haar gezicht... zij komt hier ook om te winnen. Hè? Ze was niet blij met een nee. toch al aardige 500. Maar die wilde veel meer. Ze rijdt een super 3000. Nou, dan weet je dat ze op koers is. Maar toch had het interessant geweest als Blikova niet gevallen was. Dat zei wist na afloop ook, hè? Ja, kijk, want... Het Doe is wel, toch wat af. Het is toch even, ja, maar nee, maar nee, Het is toch even wat anders als je iemand... Zeg maar bij je weg ziet rijden en je weet dat je nog op schema ligt... maar dan heb je toch, moet we moeten niet te langzaam gaan. Ja. En nu reed ze natuurlijk de ererronde al en lekker ontspannen... en totaal gegund en een super race. Maar die, uh, ja, die Sampakovica, daar ben je nog niet vanaf, hoor. Nee, die komt dus, uh, die komt dus uh, gewoon weer terug. Wat denk je, uh, want we hebben die stelling dus voorgelegd... 54% is er mee eens dat Nederland zonder Sven Kramer kan... 46% derhalve mee oneens. Wat vind jij? Nou, we hebben veel goede schaatsers. En schaatsen is nog populair. Het is een goede competitie te zien. Maar het is natuurlijk altijd leuk voor een land... als je iemand hebt die er bovenuit steekt. Mm. Dat dus je weet van, god, die is zo sterk. Die speelt bijvoorbeeld met een bok over 10 kilometer. Dat is toch gaaf om te zien. Ja. Maar we hebben dus de laatste weken gezien... dat we, als we zo iemand niet hebben... de competitie ontzettend interessant kan zijn. Ja, het dat, zit dicht bij dat elkaar. Dat was het zeker, ja. Maar het niveau is minder dan toen Sven er was. S Sven is, is bijna terug, begrijp ik. Maar hij heeft nog steeds die pijn. Hè? Die, die, die pijn, geloof ik, ergens in dat bovenbeen. Wat een ellende, hè? Als je als sporter daarmee geconfronteerd wordt. En het gaat maar niet weg. Kijk, wat um, precies met Sven is, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar gewoon neutraal, kan ik zeggen. Als sporter zijn, als jij geblesseerd bent geweest... en je begint weer... en je voelt het nog steeds... dat is niet lekker. Maar is het, uh, wat zegt de arts? Dat ja, is niet goed. Dat weet ik niet. Oh, nee, jij oh, bent arts. Ik? Ja, natuurlijk. Oh. Jij bent een arts. Dan zeg je toch dat, dat is niet goed. Die pijn moet weg. Ja, kijk. Ik denk dat het voor zijn kop niet zo goed is. Nee? Oh, het is het zit um, tussen de oren. Nee. Kijk, als jij na al die tijd ja, nee, teruggenomen dat... en weer begint... en je voelt het nog steeds een beetje... dan ga je toch een beetje twijfelen of het wel echt en, weg gaat. En dan blijven de prestaties uit. Althans, de allerhoogste prestaties misschien. Ja, kijk. Ja. Hij komt wel terug, maar dit, hij had het eigenlijk nu niet meer moeten voelen. Goed. Ik dank je wel, Ingrid Paul, dat je hier wilde zijn. Een Elke. mooie dag. Uh, fijne reis weer naar Stavanger. Uh, mooie, mooie zaak op de EHBO in de buurt van ja, Sverige. Ja, Altijd wat te doen. Zometeen PSV Ajax bij de collega's van Langs de Lijn. Ik wens nog een mooie middag.